11 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Moeten de jongeren hun studiekeuze beter afstemmen op de arbeidsmarkt? Bij CNV Jongeren vinden ze van wel. En het ROC in Almere heeft een manier om het aantal schoolverlaters te laten dalen. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten.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 Het leger, reddingswerkers en het Rode Kruis... zijn begonnen om slachtoffers te evacueren. Ook, zijn in de ook in de hoofdstad Jakarta staan straten onder water. Daar zijn vijf mensen omgekomen. In Leidsendam is de rechtszaak begonnen tegen de vier verdachten... van de moordaanslag op de Libanese premier Hariri negen jaar geleden. De vier Hezbollah-leden zijn niet aanwezig, want ze zijn nooit gearresteerd. Maar dat maakt de zaak zeker niet zinloos, zegt verslaggever Josephine Trehi.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 Eerst was er een ongeluk gebeurd, waardoor drie rijstroken in de tunnel waren afgekruist. De weg is even vrij geweest, maar nu zijn er weer twee rijstroken dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland staat bij Rotterdam Centrum twee kilometer. Dat komt ook door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij.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 We zijn nog een uurtje. Tegen kwart voor twaalf hebben we het Mediaforum. Daarin programmamaker Hadassa de Boer en Hans Laroes, voorzitter van de Raad voor de Journalistiek en de oud-hoofdredacteur van NOS Nieuws. En dan praten we onder meer over journalist Judith Spiegel. De verkiezing van de omroepman van het jaar. Vorig jaar ging die prijs nog naar John de Mol. Dit jaar mocht Matthijs van Nieuwkerk de beker in ontvangst nemen. Hartelijk Judith. Nou. Dat uh, lijkt me niet de juiste. Nee, dat is weer een ander. We, we hebben in ieder geval met Spiegel ook contact omdat ze een open brief heeft geschreven aan haar ontvoerders en zo meteen bellen we met haar. Eerst nu de schoolverlaters. Het aantal leerlingen dat zonder diploma van school afkomt... is de afgelopen jaren flink omlaag gebracht... tot tevredenheid van minister Jert Bussemaker van Onderwijs. Het ROC Flevoland in Almere bungelde een tijdje onderaan die lijst... maar het gaat daar nu stukken beter, merkte NOS-verslaggever Roel Pauw. De doorstartklas begint aan een blokje rekenen. Er ontbreken een paar leerlingen... maar die zijn intussen allemaal gebeld door Lilian Jonker. Vijf zijn er ziek, eentje kan niet komen omdat de trein niet rijdt. Dat bellen lijkt een rotklus, maar Lilian Jonker doet het graag. Ja, ik zou niet weten waarom niet. Ik wil graag dat ze het halen. Dat ze teruggaan naar een opleiding. Ja, oh, dat, dat is de motivatie. want Ik kan me voorstellen dat ze soms ook wel eens poepzagreinig zijn als u ze belt. Nou, Dan heb je er weer. Ja, en ik blijf altijd vrolijk. Dat is het medicijn. Dat denk ik, dat hoop ik. We doen het voor hun. En dat moeten ze wel van doordrongen worden, ja. Gieslaine is 18. Geen prototype uitvaller. Maar af en toe zat er wel een flinke dip in haar schoolcarrière. Um, en mijn niveau 2-diploma had ik echt heel soepel gehaald. En uh, toen ik begon met mijn niveau 3 op deze school... Toen, was het wel, toen ging ik een beetje afhaken, want uh, ik vond het op een gegeven moment niet meer zo leuk. En, uh, je begon te spijbelen? Een beetje, om eerlijk te zijn, wel, ja. Zat de ik, school ook achter je aan? Um, ja, omdat ik 18 ben, gingen ze niet zo heel erg achter me aan. Maar toen ik nog 17 was wel, dus toen gingen ze echt naar nou, ouders bellen en kregen die leerplichtambtenaar achter je aan... de hele tijd en kreeg brieven thuis gestuurd. Kwamen uh, dus... ze je halen met het busje, want dat gebeurde af en toe ook? Uh, nee, dat, dat was net niet gebeurd bij mij. Ik was nog net <lacht> vaker aanwezig dan... Uh, <lacht> dus dat was nog wel goed. Dus ze hebben je wel letterlijk bij de les gehouden? Ja, ja ze hebben me wel bij, het, ja, bij de les gehouden. Ja. Martha McGee en Jaap Freerik zijn docenten in de doorstartklas. Wij hebben behalve de doorstartklas... dat we bieden hun een kans om even een time te hebben... goed onderzoeken wat ze zelf willen, ook uh, Coaches die extra aandacht geven aan leerlingen. Ja, gemotiveerde docenten die proberen boeiend hun vak uh, over te dragen. Ja. Dwangmaatregelen? Ja, dat komt vaak toch via de leerplichtambtenaar Dat we um, contact leggen met de gemeente. We proberen goed samen te werken, natuurlijk met andere instanties. Want er zijn ook dingen die buitenschool spelen. Uh, mensen, leerlingen komen met ja, andere problematiek waar ze andere hulpverleners hebben. Uh, Jeugdzorg, GGD. Justitie. Ja, justitie. Ja. ja. ja. <laughs> okay. Ze zijn ook heel persoonlijk. Hè? Want wanneer je met ze praat, dan is het niet zo van... oh ja, ik schrijf je in. Ja, oké, okay, klaar. Dat hoor je meestal van. Het is gewoon echt puur zakelijk meestal. Maar deze hm. mensen eh, hebben ook het gevoel dat je echt in de knoop zit... Zeg maar, en dat ze je dan echt willen helpen. Dus dat is wel echt positief. Het ROC Flevoland is een paar keer stevig op de vingers getikt... door het ministerie van Onderwijs. En dat heeft geholpen. Want de schooluitval is flink omlaag gebracht... Het afgelopen jaar opnieuw met ruim 35 procent. Op een gegeven moment kom je wel aan de problemen later. En op een gegeven moment je wordt van de opleiding getrapt en dan moet je al die schulden weer terugbetalen... en alles wat je er allemaal bij hoort. En dan dacht ik van nou, ik vind school wel belangrijk, maar ik moet wel, uh, ja, ik moet wel wat aan doen. En als ze dan zo netjes in die schoolbanken zitten... dan moeten scholieren beter nadenken over hun kansen op de arbeidsmarkt... als ze een studie of opleiding kiezen. Dat vindt de jongerenafdeling van het CNV. Om scholieren bij die keuze te helpen... hebben de jongeren de website Studieperspectief in het leven geroepen. Michiel Hietkamp is voorzitter van CNV Jongeren. Welkom. Ja, welkom. Dank je. Die werkloosheid onder jongeren is nog altijd een groot probleem. Is dat ook mede het gevolg ja. van een slechte keuze van de studie? Jazeker. Ja, als je ziet uh, hoe er nu een mismatch op de arbeidsmarkt is, uh, dat in de techniek uh, echt tekort te zijn aan jongeren. Dan kun je wel eens degelijk spreken van een structurele uh, mismatch. Ja, maar dat komt omdat jongeren te veel kiezen voor wat ze leuk vinden in plaats van waar perspectief is. Nou ja, ik denk het wel. Ja. Je ziet ook, we hebben ook een onderzoek voor deze website gedaan. Daar zie je toch uit dat jongeren zich voornamelijk laten leiden... door wat ze leuk vinden. Nou, daar, dat vinden wij hartstikke goed. Je moet ook gemotiveerd zijn wat je doet. Alleen de arbeidsmarktkansen moeten daarin wel goed meegenomen worden. Uh, en je moet ook van tevoren weten... als je een studie sociologie doet... dat je dan geen schuld van 50.000 euro op gaat bouwen. Omdat je dat later waarschijnlijk minder snel terug zal verdienen. En dat soort dingen zijn allemaal te vinden op die website? Nou, de website uh, koppelt uh, vacaturegegevens aan uh, studies. En daarin uh, kun je zien uh, dat welke, met welke studie welke je doet... Uh, hoeveel arbeidsmarktkansen je op dit moment hebt. En dan kunnen jongeren zelf de afweging maken... of zij vinden dat dat een rol moet spelen in hun studiekeuze. Ja, inderdaad. Ja, ze kunnen zelf kijken... Nou, hoeveel kans heb ik op dit moment op een baan. en nou, Dat zegt natuurlijk ook wat over de toekomst. Uh, en daarnaast uh, kunnen ze ook inschatten... nou, moet ik nu een studieschuld van 50.000 euro op gaan bouwen of niet? Want hoe aannemelijk is het dat ik dat ooit weer op kan noessen? Ja, nou weet ik, toen ik zelf op de middelbare school zat... en gevraagd werd, wat ga je doen? En ik zei, ik wil graag naar de toneelacademie... dat ik keihard werd uitgelachen door alle docenten... omdat ze ook zeiden, daar valt echt geen droog brood in te verdienen. <lacht> is dat ook nou niet ja. een taak voor de school? Nou ja, dat vinden wij juist niet. Uh, de scholen moeten zich gewoon richten op goed onderwijs. En wij vinden dat een onafhankelijk orgaan. De jongeren moeten inlichten over de arbeidsmarktkans. En cv-jongeren als uh, arbeidsmarktspecialist... Uh, kan juist jongeren daarin heel goed helpen. We bieden nu dan ook een onderwijspakket aan... om jongeren te helpen uh, inzicht te krijgen in die arbeidsmarkt. Hoe werkt het, de site? Wat zei je? Sorry? Hoe werkt de site als ik er naartoe uh, ga? Je gaat naar studieperspectief.nl. Je typt daar de studie in die je wil gaan doen of die je al doet. En vervolgens krijg je in een ja, balkje van rood, geel tot groen te zien. Hoe groot de arbeidsmarktkansen met die bepaalde studie zijn. Doet ze even in, toneelschool. Ja, dat ja. ga ik doen. <laughs> dat ik net ga doen. <laughs> studieperspectief.nl, hè? Ja. ja, ik heb gehoord dat vanwege de grote belangstelling dat hij er zoveel uit ligt. En weten die kids wat dus oh, perspectief met een C is? dat perspectief met een C is, ja? dat, uh, dat hoop ik. Ja, oké. Okay, ja, precies. Anders krijg je ook nog weer gedoe. Ja, ik kom er niet nee. op. Nee, ik kom er echt niet op. Ik denk inderdaad dat hij overbelast is nu. Nou, ik ga nog even ja. kijken. Misschien is het toch goed dat ik voor die journalistiek heb gekozen dan. Inderdaad. Nee, ik, ik neem aan dat je toen je toneelschool ging doen... dat je toen niet dacht van... nou, dan ga ik ook eens flink mijn lening openzetten. Nee. Nee, zeker nee. niet. Ik heb netjes ernaast gewerkt en zo. Dat soort dingen. Ja. Nou kijk, en dat, dat, dat is het belangrijkste dat wij jongeren mee willen uh, geven, want we maken ons gewoon zorgen over alle uh, besluiten die omtrent het onderwijs worden wordt genomen. Het wordt steeds duurder en we hopen hiermee jongeren toch even uh, bewust te maken van wat zijn nou eigenlijk mijn kansen op de arbeidsmarkt, want ze zijn er gewoon nog va te vaak niet echt mee bezig. Ja. Een bewustmakingscampagne toch. Uh, ja. Even niets te vinden op de site, want die is overbelast, denk ik. Maar bedankt voor jouw toelichting voor nu. Michiel Hietkamp van CNV. Jongeren. Je, je hebt dat toen dus niet gedaan, ja, uh, uh, Guylaine. Die, ja, die, ik uh, heb er één jaar op gezeten. Oh, toch wel. En toen denk ik te jong te zijn: vonden zij na nee, maar een maar jaar. Maar toch je eigen gang gegaan. Ik herken dat verhaal nou. Mijn decaan die had dan bedacht van dat ik naar een of andere vage opleiding moest voor, uh, voor bibliothekaris of zo. En ik zei: Ja, ik wil journalist nee. worden. Ja, precies hetzelfde verhaal. Is geen droogbrood in te verdienen, doe ik me niet. Toch gewoon mijn eigen gang gegaan. Nou, ja. Here we are. Daar zitten we dan. Precies. Dat volg je eigen gedachten ook een beetje. Dat is wel belangrijk. Heel fijn nummer. Coldplay met Viva la Vida. De Ochtend. Stand.nl. De stelling deze ochtend, de kritiek van ondernemers op het kabinet is terecht... heeft alles te maken met een onderzoek dat VNO-NCW onder de achterban heeft gedaan. Het kabinet komt daar niet goed af, scoort een 4,9. Het vorige kabinet nog 6,7, om maar eens even aan te geven. En uh, ja, uh, de... Het bezwaar zit hem vooral bij de ondernemers dat de belastingdruk te hoog is. En ze vinden dat Rutte 2 te weinig doet om de economie uit het slop te trekken. En de vraag is, wat vindt u eigenlijk? Op de site wordt gestemd bijna 400 mensen. Intussen 76% is het eens, met de stelling 24% is het oneens. We gaan erover praten met vvd kamerlid Erik Zings. Welkom, meneer Zings. Ja, dank u. Eerst maar uw mening over de stelling. De kritiek van ondernemers op dit kabinet is terecht. Ik heb zo'n vermoeden... Ja, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat ze op dit moment nog steeds uh, kritiek hebben op dit kabinet. Uh, het gaat ook nog niet heel erg goed, maar het gaat wel steeds beter. Maar kan ik dan een eens voor u noteren? Nee, uh, oh. ten aanzien van de stelling zeg ik, uh, op basis daarvan, omdat het eigenlijk nog te vroegtijdig is om daar een conclusie aan te verbinden, zeg ik, ik ben het oneens. Maar zou u al uw eigen kabinet een, een voldoende geven dan? Uh, ik zou beginnen met een, uh, een, een zes en dan uh, gaan we in ieder geval de komende tijd gaan we dat uh, oplossen. En waar is die zes op gebaseerd? Simpelweg omdat dit kabinet erin geslaagd is om uh, toch in ieder geval uh, de eerste tekenen van herstel uh, toe te doen laten beleven. Uh, ze zijn bezig financieel orde op zaken te stellen. Uh, dat betekent dat gewoon het rentepercentage gewoon uh, mooi laag blijft. Dat is voor ondernemers goed. Uh, er ontstaat nu duidelijkheid in het aantal maatregelen wat nu is genomen. En uh, dat creëert ook weer vertrouwen. En we zien op dit moment dat het consumentenvertrouwen herstelt. Maar ook het inkopersvertrouwen, uh, ook van de bedrijven, zie je gewoon dat, dat Stijgt. Ja, maar dat orde op zaken stellen, dat heeft ook wel ingehouden dat er bij de werkgevers of bij de ondernemers een enorme ballast nog kwam aan lastenverhogingen. Ja, ik kan niet ontkennen dat daar natuurlijk in ieder geval ook verhogingen hebben plaatsgevonden. Simpelweg omdat we allemaal ons steentje moeten gaan bijdragen om dit land weer op de rit te krijgen om financieel orde op zaken te stellen. Ja, maar u bent zelf, het ondernemen zit u in het bloed? Ja. Dat klopt. Ik ben ja. zelf dertig jaar lang ondernemer geweest. Mijn vrouw heeft nog steeds een bedrijf. Dus ik ben redelijk aangehaakt op wat er allemaal nog gebeurt. Maar dan moet u toch weten dat lastenverhoging... echt het laatste is waar, waar ondernemers op zitten te wachten? Ja, natuurlijk. Ondernemers die zitten nooit te wachten op lastenverhogingen. Die hopen altijd op lastenverlagingen. We hebben ook gezien dat in de afgelopen jaren... in ieder geval het VVD-beleid er altijd toe geleid heeft... dat ondernemers ook ontzien werden. Kijk bijvoorbeeld naar de vennootschapsbelasting, waar in ieder geval altijd een daling op zat. En we hebben nu gezien de afgelopen jaren... dat iedereen zijn steentje moest gaan bijdragen. Uh, dat moest ook plaatsvinden bij de ondernemers... Uh, ja. Het heeft zo moeten zijn, maar we willen gewoon die zaak weer financieel op orde krijgen. Dus iedereen moet daaraan bijdragen. Maar het zit hem ook een beetje in het automatisme waarmee dit kabinet dat zomaar doet. Ja, dat wordt gesuggereerd dat het een automatisme is. Dat is het niet. In feite wordt er natuurlijk heel breed gekeken waar de lasten neergelegd moeten worden. En daar zijn we natuurlijk lang niet altijd blij mee. Maar ja, wat ik al aangaf, 50 miljoen per dag meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Dat snappen ondernemers ook wel. Dat kan niet. Dus daar moet je maatregelen voor treffen. Volgens Windjes haalt de overheid in plaats van 45 nu de helft van wat wij met z'n allen verdienen op. Hoe verkoopt u dat aan uw achterban? Ja, het is een, uh, een lastige boodschap. Uh, Wintjes die vertaalt het gelijk direct in de helft. Dat is natuurlijk lang niet altijd zo. We hebben ook een hele hoop kleinere bedrijven. Die vallen onder de inkomstenbelasting. En die betalen daardoor een minder percentage. Op het moment dat ze ook wat minder draaien. Dus ik vind het eigenlijk een beetje gro grote gemene deler. Uh, waarvan ik best wel snap. Dat als je dit percentage zo noemt. Dat je zegt dit is, niet, dit is niet terecht. Dit moet lager. Snap ik ook. Dat willen ondernemers. Die kant moeten we ook weer opgaan. Dat er lastenvermindering plaatsvindt. Maar ja wat ik al aangaf. We hebben dat nu even nodig met elkaar. Om de zaak weer op orde te brengen. Laten we naar wat reacties gaan. U kunt bellen en reageer op de stelling... de kritiek van ondernemers op het kabinet is terecht. 0800-1101. Ja, goedemorgen. Stam.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen met, uh, met Rines van der Molen uit Purmerend. Hallo. Ja, goedemorgen. Nou ja, ik, ik, ik ben een, de stuurman die aan Wal staat. Laat ik dat voorop stellen. Ik ben dan wel een oudere man die het nodig heeft meegemaakt... maar ik vind het een falikant onjuist beleid. Want nu gaat die gaskraan dicht, hè? Nou, daar, daar staat ons weer een, de nodige bezuinigingen te wachten. Ja, dan moeten we dus, nog even afwachten hè, wat de beslissing zal zijn. Maar u denkt dat ah, dat, dat gaat gebeuren? Daar kun je wel vooruit gaan, Jurken. Die gas gaan, die gaat een beetje dicht. Want die ja. Groningers, die laten zich ook niet langer uh, wegzakken. En, en, en dat betekent minder inkomsten. Ja, natuurlijk. Dus wat gaat er gebeuren? Er komen weer 2 miljard bezuinigingen. aan. Gaat de economie nog verder in slop? Wij moeten investeren, innoveren. Daar moeten wij het van hebben. Ja, ja, u bent het eens met de kritiek van de ondernemers. Goedemorgen, standpunt.nl Goedemorgen, u spreekt met de heer Verenigd. Ik ben nog ouder dan de meneer daarvoor. Ik ben in mijn 86e. Ik heb ook vooral al werk gedaan. Ik ben werkloos geweest. Ik heb een bedrijf gehad. Ik vind het totaal onterecht. Want, wat is er gebeurd? Men heeft de laatste jaren maar verdiend. Meer, meer, meer. Net zo nauw weer eisen. En uh, ik heb altijd, met wat ik ook deed in mijn leven... altijd als ik een hoop verdiende... een appeltje voor de dorst weggelegd. Wat hebben al die ondernemers... hebben dat niet gedaan... Die ze hebben het appeltje helemaal opgevreten, zelfs zonder de schil. De pit uitgespuugd, dus ze hebben nooit een appeltje voor de dorst weggelegd. Dus ze kunnen zichzelf ook wat verwijten, zegt u. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen, met Marijke Wissink. Marijke. Ik uh, ben het helemaal eens met de gast bij u in de studio en ook met de vorige spreker. En daarbij wil ik nog aan toevoegen dat... Uh, men moet beseffen dat men het met elkaar moet doen. En we hebben een financiële crisis gehad, de bankencrisis. Los daarvan hadden we dus... Ook een economische crisis die zich zo één keer in de zeven jaar voordoet. En als men dan daar weer bovenop is, dan weet men van gekkigheid niet... wat men allemaal moet doen om maar weer geld uit te geven, subsidies, niks worden gecontroleerd. Nou, dan kan je ervan op aan dat je dus na zeven jaar... dan zit je weer in dezelfde situatie. Ja. Ik denk dat het gewoon eens eventjes pas op de plaats is voor het milieu goed... is voor de natuur goed en ik denk dat dat voor de mens ook heel goed is. Goedemorgen, standpunten. Goedemorgen. Met Gerard de Vries. Uh, ik ben het eens. Ik, ben, ik vind dat de ondernemer wel een beetje de hand boven de hoofd mag houden. Mag worden gehouden of mag houden ja, zelf worden gehouden? Worden gehouden zo, ja. ja, er wordt, wordt onderschat hoe groot de motor is van het MKB voor, voor de Nederlandse economie. Dus het Hij zou eigenlijk zin. een speerpunt van dit kabinet moeten zijn om ondernemers meer te steunen. Ja, meer. En ook vanuit de bank. En je, ik hoor ondernemers om me heen die dan de bank opeens op de vloer krijgen... en dan zeggen je het ja, krediet is niet meer geldig bij jullie... kom maar terug met rekening Courant, start maar een ton terug, bij wijze van. Ja, maar dat, dat is dan niet iets wat de overheid in handen heeft, hè? Dat doet de bank. Nee, dat ben ik ook eens. Dat doet de bank ook. Maar dat speelt natuurlijk allemaal een rol mee. Want de ondernemer krijgt het zwaarder waardoor de bank de angst ziet... Hey, die ondernemer kan wel ja. een keer bepalen. Dat is natuurlijk één groot domino-effect wat je creëert. Wij noteren nog een uh, eens in de telling. Dank u wel. Dat was ook meteen het laatste better. En terug naar vvd kamerlid Erik Sinks, Die heeft meegeluisterd. Wat vond u van de reacties? meneer Sienks? Ja, ze waren zeer divers. En uh, ook heel herkenbaar overigens. Uh, als het gaat om de reactie van meneer uh, Gerard de Vries. Uh, die ik net hoorde. Waarbij in ieder geval de relatie ook werd gelegd... met de kredietverlening, de banken en dergelijke. Waarop uh, overigens ook werd gezegd dat het geen overheidstaak is. Kan ik u toch melden dat uh, dit kabinet daar toch een aantal zaken in opgepakt heeft. Om bijvoorbeeld andere vormen van kredietverlening te ondersteunen. Om daar informatie over te verstrekken. En ook uh, de credits... Uh, limiet, hè, dat is een uh, kredietverlenende instantie om die te verhogen naar 150.000 uh, euro. Mm. Dus dat betekent dat daar wel degelijk dingen plaatsvinden... om in ieder geval die ondernemer meer ja. ruimte te geven. Maar, maar vlagt u ook niet te veel met, laten we zeggen, internationaal gezien... Gaat het, gaat het weer een stukje beter? We krabbelen weer wat op, internationaal gezien. En daar profiteert Nederland ook van. En u schrijft dat allemaal op het konto van het kabinet. Nou, nee, maar goed, uh, wij zijn natuurlijk een land wat gericht is op export. Dus dat betekent dat die export natuurlijk altijd een factor van belang is. Dat is altijd zo geweest. Dus we hebben altijd groei zien plaatsvinden in die export. Sport, dat is niks nieuws onder de zon. Dus daar mogen we ons ook best wel op beroepen. Dat als we ook dingen hier binnenlands uh, aanpakken... dat uiteindelijk ook die combinatie daarvan... leidt tot weer een stukje economische groei. Nog even over die belastingdruk. Want dat is waar de, waar de meeste klachten over zijn... Hè, uit die enquête van VNO-NCW. U zegt, hè, er staat genoeg tegenover. Aan de andere kant, de accijns en de BTW zijn gestegen. Het huurwaarde voor V is gestegen. De zelfstandige aftrek is beperkt. Onder de streep blijft er niet zoveel over voor ondernemers, hoor. Nou ja, wat ik al aangaf... u begint net over bijvoorbeeld de BTW-verhoging. Ik ben zelf begin jaren 80 begonnen als ondernemer... en toen was de BTW op dat moment 20 procent... en volgens mij in het lage tarief 7 procent, dat is nu 6... en we zitten in het hoge tarief op 21... maar de rente was op dat moment 14, 15 procent... op mijn rekening Courant. En je ziet nu dat je veel goedkoper inleent. Dus daar zit gewoon ook een voordeel voor die ondernemer. Dus we moeten niet direct denken. ook even terugkijken naar het verleden. Dus in feite zijn die situaties wel redelijk vergelijkbaar... Maar toch ten positieve van deze periode. En als je dan hebt over die accijns, hè, want dat is voor de consument dus duurder. En we hebben al, nou ja, sinds 1 januari worden we al steeds meer klagende uh, pomphouders. En... Ja. Zeggen, ja, consumenten trekken gewoon de grens over. Ja. Voor hun bier, voor hun sigaretten, ja. voor hun benzine. Daarmee stimuleer je het ondernemen ook niet. Dat is een hele lastige. Eh, dat ben ik volstrekt met u eens wat u daar aangeeft. Alleen onderzoek zal moeten aanwijzen... of je inderdaad een dusdanig weglekeffect krijgt... als wat uh, is uh, uh, voorzien en waar nu over geklaagd wordt. Weekes heeft daar ook van gezegd... we gaan dat bekijken, we gaan dat monitoren... en we gaan kijken hoe we daar in ieder geval... Uh, een bepaalde richting in kunnen kiezen om dat weer te herstellen. En wat zou dat moeten zijn? Nou ja, je bent daar redelijk beperkt in... Want, uh, dit heeft al een keer eerder plaatsgevonden. En op het moment dat je daar gewoon op nationaal niveau iets probeert te gaan regelen... word je op je vingers getikt als het gaat om Europese regelgeving. Dus uh, ik heb daar niet kant en klaar een oplossing nee, voor. Maar, maar het zou kunnen zijn dat je uiteindelijk toch zegt van... als er weer wat meer ruimte is straks... als we de zaak weer financieel op orde hebben... dat je zegt, nou, als er dan ruimte komt... zorg dan dat je daar in ieder geval die compensatie ook neerlegt. Accenten naar beneden dan? Dat zou... Iets kunnen zijn op het moment als er weer ruimte is. Dan moet je echt gaan kijken van als er weer geld, middelen vrijkomen en de economie gaat beter draaien. Dat je de maatregelen die juist averechts werken, waarvan je vastgesteld ja. hebt dat ze averechts werken, ook weer herstelt. Maar meneer Sines, u hebt nog wel even een wedstrijd te winnen. Uh, als je kijkt, de, de, de meeste ondernemers stemmen toch nog wel steeds VVD. Maar je ziet er steeds meer, het blijkt dat die enquête hè, van VNO en CV, uh, die, die gaan naar D66 en uh, CDA en zo. Ja, klopt. Uh, nou, ten eerste, we weten dat D66 dat het altijd goed doet in de peilingen. Uh, dus dat is altijd al zo geweest. Nee, maar de VVD is de ondernemerspartij uh, van, van, van, van, van origine. En zij is minder populair. Ik, ik had mijn antwoord ook nog niet helemaal afgemaakt. Ik uh, wil daar ook bij uh, een kanttekening maken. We hebben natuurlijk onder Rutte 1 een aantal zaken in gang gezet. Uh, en uh, daar worden we nu op afgerekend al. Gedurende de eerste helft van de wedstrijd. En dat betekent, daar zat toen het CDA ook aan. Dus die zijn daar ook uh, mede-architect uh, van geweest. Vind ik niet erg. Hey, maar uh, meneer Sinks, die dat kabinet kreeg juist een 6,7. Daar was men juist veel tevreden over. Uh, dat, is, dat is correct. Dat was een 6,7. En dat was volgens mij zo'n beetje aan het uh, halverwege dan wel uh, aan het eind van de rit van het kabinet dat we die 6,7 kregen. Wij zijn nog maar aan het begin van de wedstrijd op dit moment. We zitten nu op een 4,9. Nou, als je nog maar nog niet eens op de helft zit, dan mag je toch verwachten met dit tussenrapport van een 4,9 dat er toch zeker ruimte in zit tot verbetering. Ja, maar het moet toch uh, een alarmerend signaal zijn voor de VVD. Een 4,9. Nou, ook voor een tussenrapport. Daar ik, uh, was mijn uh, moeder vroeger niet tevreden uh, mee nee, als ik daarmee thuis kwam. Mijn moeder ook niet. En ik moet u melden dat ik meestal op zo'n tussenrapport nog iets lager had dan 4,9. Ik heb uiteindelijk mijn diploma wel gehaald. Dus Dat uh, kan daar, wonderlijk ik, lopen. Ik ben, nee, dat is niet zo wonderlijk. Dat is gewoon nog even stevig aanzetten, de wedstrijd goed gaan spelen en zorgen dat je met het ingezette beleid ook uiteindelijk uh, de resultaten pakt. Je ziet het ook bij voetbalwedstrijden, kan in die laatste minuten nog wel eens een keer heel erg uh, Ja, dat zijn vooral die Duitsers met die lage accijnsen. Zij, uh, <laughs> ja, uh, nog even, um, ja, ja, ja, ja, ja, ja. waar moeten we dan uitkomen uit, uit, uit, uit, uit uh, na vier jaar uh, Rutte 2? Nou, dan gaan we gewoon voor de volle acht, Minimaal. Zo... Optimistische VVD'er hebben we hier aan. Nou, de niet, niet alleen optimistisch, maar ook realistisch. Kijk, uh, je kunt natuurlijk best wel aangeven van, uh, dat het nu al goed gaat. Dat is niet zo. Het gaat beter, zeg ik. Er zijn weer lichtpuntjes. Je ziet de woningmarkt trekt weer aan. Je ziet op dit moment dat de bouw weer aantrekt. Dus je ziet overal berichtgeving dat het allemaal weer wat beter wordt. Er is meer consumentenvertrouwen. Dus dat betekent gewoon dat we die stapjes nog moeten gaan zetten. En daarmee uiteindelijk toch op die dikke voldoende terechtkomen. VVD-Kamerlid Erik Zings, dank u wel. De kritiek van ondernemers op het kabinet is terecht. We sluiten het af hier op de radio, maar op de site kunt u natuurlijk de hele dag blijven stemmen. Dat hebben nu bijna 500 mensen gedaan. 77 tot nu toe eens, 23 mee oneens. Dit is Radio 1. Half 12 geweest, het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. De aanslag op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in Libië in 2012 had voorkomen kunnen worden. Dat zegt een Amerikaanse senaatscommissie die die aanslag onderzocht. Volgens de commissie hebben het ministerie van Buitenlandse Zaken, de militaire top en de inlichtingendiensten fouten gemaakt. Ze negeerden signalen dat er gevaar dreigde. De politie en andere instanties zijn een vakantiepark in Putten op de Veluwe binnengevallen. Ze zijn onder meer op zoek naar mensen die illegaal op het park wonen. Twee mensen zijn inmiddels aangehouden. Overstromingen op het Indonesische eiland Sulawesi hebben aan zeker 13 mensen het leven gekost. Het regent al dagen in het gebied. Lokale media melden dat delen van de stad Manado onder water staan. Zeker 40.000 mensen zijn hun huis kwijt. En de wedstrijden op de buitenbanen van de Australian Open zijn opnieuw stilgelegd. Dit keer niet vanwege de extreme hitte, maar vanwege onweer. Eerder vandaag liet de temperatuur in Melbourne op tot 43 graden en lagen de partijen ook al stil. En dat zijn de hoofdpunten. De ochtend. Zometeen nog een keer naar Groningen, waar Martijn Gimius al heel de ochtend Noorderslag directeur Peter Smit volgt. En we horen verslag even Joost van Egmond over een vermoorde politicus in Kosovo. Nu de Isley Brothers. Eer aan jou. Ja, prachtig liedje. Ice Brothers 1973. The Highways of My Life. In de Kosovaarse stad Mitrovica is vannacht een gemeenteraadslid doodgeschoten. Het is al dagenlang onrustig in de regio. Het wordt gedomineerd door Serviërs. nos correspondent Joost van Egmond. Wie is deze politicus? Deze man is uh, Dmitri Janicevic. Hij was een uh, verliezend kandidaat bij de burgemeestersraadverkiezingen. en hij is, hij is gemeenteraadslid. En bovenal was hij controversieel, omdat zijn partij een, een, uh, meedoet in Kosovo. Hier in dit noorden, dat is een gebied dat gedomineerd wordt door Serviërs, inderdaad, is er heel veel weerstand tegen. Mensen erkennen de Kosovaarse staat niet. En um, heel veel radicalen zijn veel aangelegen om niets met Kosovo te maken te hebben. En in ieder geval nominaal een deel van Servië te blijven. En deze aanslag komt ja, bovenop een reeks van spanningen die de afgelopen weken zijn opgebouwd. En mensen zijn ook. Heel erg bang nu ter plaatse dat het uit de hand kan lopen. En in hoeverre heeft dit dan direct te maken... met die spanningen tussen Albanese en Servische mensen in Kosovo? Het gaat nu eigenlijk vooral om spanningen tussen de Servische onderin. De, gemeens, onderling, de gemeenschap is eigenlijk gespleten over die relatie... met de Albanezen aan de overkant van de rivier. Uh, Kosovo is nu um, in principe een onafhankelijk land. Lang niet door heel de wereld erkend. Maar een groot deel van de Europese Unie erkent dat. En de Europese Unie is er ook heel veel, veel aangelegen om Kosovo te integreren en om die Serviërs in het noorden ook deel van Kosovo uit te laten maken. Nou, Servië, die fel tegen is op die integratie, of tegen was moet ik zeggen, dat wordt nu onder druk gezet om daarin mee te doen en dat werkt. Er is nu een deal gesloten vorig jaar dat deze mensen gedwongen worden om te integreren in Kosovo en dat Servië in ruil daarvoor Europees toetredingsonderhandelingen mag beginnen. Maar nu komt het probleem dat de weerstand daar zo groot is dat Servië ze eigenlijk moeilijk kan dwingen en dat de onderlinge verdeeldheid gigantisch is, wat deze moord ook maar weer aantalt. Ja, ja. Mensen weten niet hoe het nu verder gaat... en hoe in de praktijk nu die integratie tot stand moet komen. Maar zou dat dan ook gevolgen kunnen gaan hebben voor de toetreding tot de Europese Unie? Want ze denken als het daar zo onrustig is, dan maar even niet. Die onrust die speelt natuurlijk helemaal Servië niet in de kaart, absoluut. En nou, al Kosovo niet trouwens, want ook hun toetreding is uiteindelijk afhankelijk van die normalisatie, zoals de Europese Unie het noemt. Dat is wat eerst moet gebeuren voordat deze landen toe kunnen treden. Nou wordt zo'n proces natuurlijk niet ontspoord door, door één aanslag en ook niet door een reeks van incidenten zoals er nu was. Maar het toont wel aan dat dit gebied nog altijd gewoon een, een machtsvacuum blijft. En dat eigenlijk de machten als Kosovo en Servië en zeker de Europese Unie... heel weinig controle hebben over hoe het zich ontwikkelt. Dus eindpunt is eigenlijk, dit gebied moet genormaliseerd zijn... en dan kunnen Servië en op langere termijn ook Kosovo lid van de Europese Unie worden. Nou ja, dat eindpunt dat is nog wel heel ver weg, dus er zal de komende jaren veel moeten gebeuren. En vooral, dit zal niet uit de hand moeten lopen. En dat is waar iedereen nu bang voor is. Dankjewel. NOS-correspondent Joost van Egmond. Wie deze dag in de stad Groningen is, die kan het bijna niet ontgaan. Eurosonic Noorderslag is bezig. Uitmondend natuurlijk zaterdagavond met uh, Noorderslag. En de popprijs wordt dan altijd bekendgemaakt. Het is eigenlijk altijd een sport daar, Martijn Grimmies. Ja. Dat er wordt gegist naar wie die popprijs gaat krijgen. Wie wordt het meest genoemd tot nu toe? Ik, uh, Anouk word ik uh, voorbij komen terwijl wij uh, naar een, een keynote speech gaan. Uh, Patrick, uh, Peter Smit. Um, ja, waar zijn we nu? Uh, we zijn nu bij... Uh, uh, de presentatie van Sean O'Keefe. Sean O'Keefe is... Uh die organiseert de interactive conferentie van South by Southwest in Amerika. En hij heeft nu net zijn programma klaar. Dus hij presenteert hier wat naar zijn idee de komende tijd staat te gebeuren op het gebied van technologie. En even checken of die echt was begonnen. Hè? Want ja. dan liepen we liepen net even langs de andere zalen. Even checken of iedereen is begonnen. Ja, precies. Ja, Dit is, uh, we, dit is de open... Uh, we beginnen nu met de conferentie. Dus even kijken of inderdaad iedereen op tijd uh, begint. En... Uh, uh, ja, dat is altijd een spannend en mooi moment. Spannend. Het loopt goed. Ja, iedereen is begonnen en iedereen zit soms nog een beetje met kleine oogjes. Hè? Ja, het is altijd, de eerste panels zijn altijd toch uh, natuurlijk zwaar. Voor, want uh, ja, de meeste mensen zijn ook tot laat in de stad uh, bentjes aan het kijken. En dat houdt ook om twee, uh, twee drie uur s'nachts pas op. En dan uh, ja, om hier op tijd te zijn voor alle lezingen en discussies. Dat komt dan altijd even langzaam op gang. Maar dat gaat prima zo. De enige muziek die nu klinkt, dat is daar in de hal, is de muziek uit de speakers. Want er wordt helemaal nergens gespeeld. Dat houden jullie stik gescheiden, de muziek ja. en de conferentie. Ja, overdag is het uh, gewoon serieus praten over hoe kunnen we nou binnen de muzieksector, hè, wat speelt er, wat kun je veranderen. Het is een hele boeiende tijd op dit moment binnen de muzieksector. Hè, met uh, opkomst van Europese muziek, met allemaal nieuwe uh, technologieën, met uh, nieuwe distributiemethodes. Er is ontzettend veel aan de hand. Er is nooit een boeiender en spannende tijd geweest, naar mijn idee, in de, in de muzieksector. Dus ja, hier wordt over van alles en nog wat gediscussieerd en gesproken. En uh, ja, dat gebeurt overdag. En dan s'avonds, uh, daadwerkelijk naar de muziek luisteren. En dan de popprijs. Zaterdag. Ja, dat klopt. Er had het een hoop uh, rumoer over. Wie gaat hem krijgen? Er wordt veel over gegons. Wie, ja, wie zal hem dit jaar mee vandoor gaan? Vorig jaar Raccoon. Anouk wordt dit jaar genoemd. Ze heeft hem al eens een keer eerder gewonnen. Zou ze hem nog een keer kunnen krijgen? Uh, het is allemaal aan de jury. En we gaan het uh, zaterdag uh, meemaken. Je mag hem, je, het is niet zo dat je, als je hem één keer wint dat het uh, dat dan uh, klaar is? Uh, de enige, het criterium voor de popprijs is welke groep of, of artiest heeft over het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Anouk. Kijk even goed in zijn ogen hoor. Of Peter uh, Smit. Het, uh, het is altijd een heel spannend moment. Zit er nou een glinstering? Is dat hem of niet? het is altijd heel spannend wat er uh, zaterdagavond uh, op het podium uh, hier staat. In ieder geval een paraplu mee hè, voor de winnaar. Ja, dat vinden wij nooit zo tof. Dat is ooit, uh, ooit ontstaan. Uh, uh, omdat uh, nou, het is een heel verhaal hoe dat ontstaan is, maar wij, ja, uh, aan de ene kant is het wel grappig, maar wij vinden het zo okay. langzamerhand niet meer. Oproep dus van Peter Smit, creatief directeur van Eurosonic Noordens Vlag. Niet met bier gooien. Ik denk dat het tegen Dovman's oren is gezegd. Nou, het laatste jaar wordt het wat minder. Dus Oké, okay. goed. Wie weet. Bedankt. Ja. Graag gedaan. Radio 1, de ochtend. <middels>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 Getting your hopes up when all you're ever getting is choked up when you're coked up and can't remember the reason why I broke up. You call her in the morning when you're coming down and falling like an old man on the side of the road. Cause when you're apart, you don't wanna mingle. When you're together, you wanna be single. Lever the chase to taste the kiss of bliss that made your heart tingle.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 Thank you. In the wrong direction. Deze man heette Mike Rosenberg, maar hij noemt zich Passenger. Dat is een artiestenaam. The wrong direction. De Ochtend. Mediaforum. Vandaag met programmamaker Hadassah de Boer. En naast haar zit Hans Larouche, de voorzitter van de Raad voor de Journalistiek... en oud-hoofdredacteur van NOS Nieuws. Beiden, Welkom. We Dankjewel. hebben in Nederland te maken met een talkshow-elite. Een heel klein deel van de gasten is de helft van de tijd in beeld. Thomas Boeschoten heeft dat allemaal uitgeknoppeld en vertelde daar vanochtend bij ons over. Jan Mulder, ik weet niet of die mee mag tellen, maar die heeft iets van uh, duizend optredens gehad. Bij de vrouwen is het Claudia de Brij, uh, 134 optredens. Ja, en als je die elite benoemt, dus zeg maar 9% uh, van de mensen, die is goed voor de helft van alle talkshow-optredens. Duizend keer Jan Mulder. Hadassa? Verrassend, hè? Ja, nee, enorm verrassend. Nou ja, het valt me wel op dat hij dus ook die, die tafel... dames en heren eh, heeft meegeteld. Want dan is Claudia de Breij natuurlijk al gauw... Een, een, een, een gast die heel vaak is uitgenodigd. Maar... Ik, uh, wat mij meer opvalt, zijn de mensen die dat juist niet zijn... en die ook altijd te zien zijn. Zo zag ik deze week toch al twee keer Peter de Vries voorbij komen. En nog een keer bij RTL Boulevard de dag later. Ja, nou, nou, die, dat, is, dat vind ik echt ja. Uh, ja, doe je opvallend. Je eigen onderzoekje. Je, ik doe mijn eigen je onderzoekje. Ja. Ervaringsonderzoek. Ja, ja, ja, je, je, je ontkomt er niet aan. Je, je komt toch wel heel vaak dezelfde gezichten tegen. Ja. Valt jou dat ook op hand? Als je zit ja, te ik heb het zelfs ooit over geschreven in mijn boekje toen ik wegging hier. Um, voor mij is het een vorm van... Uh, soort, soort van, geestelijke luiheid, van redacties. Een soort veilige keuze. van Je weet dat als, als je herrie wil hebben in de tent... dan vraagt hij Prem Radakissoum. En dan doet het er niet waar het over gaat, maar dan maakt hij herrie. En als het om criminaliteit gaat, dan... Vraag Peter R. de Vries. Peter R. De Vries en die kijkt er heel serieus bij en weet alles. En, en soms zie je dan wel een nieuwe komen. Het was natuurlijk wel dat, een, een verhaal dat op zichzelf niet deugde. Die man die in Frankrijk in elkaar werd ja. geslagen. Um, die, is, die heeft over zijn eigen omstandigheden verteld. Wat mij heel logisch leek. En daarna werd hij op het gebied ja. van Hollande. Dus ja. uh, zo werkt dat ook bij bij ja, als bij. Je praat, ja. als, je als je goed praat, als je eenmaal binnen bent... Dan, ja. zeg je, die, dan weet je, die ga je terugzien. Ja. Ja. Dat, uh, Daarom mogen wij alleen op de radio komen. Ja. <lacht> ja. Ow, ow, ow. Er werd ook veel gesproken over welke politieke gasten er zijn. Hè. Dat is heel veel PVDA. Zelfs ja. als je Felix Rottenberg niet meetelt... dan is het nog steeds heel veel PVDA... Ja, Bij de wereldrijd door met name. Ja, dat is, ja, maar wat ik, wat ik, wat ik interessant vond uh, was dat er ook werd gezegd... dat het kwam omdat het met strategie, strategie te maken heeft... en dat VVD'ers vaak niet dat het in hun belang is ah, ja, om precies. niet in een, in een talkshow op te ja. treden. En eigenlijk uh, werd door Herman Meijer, uh, de, de eindredacteur van Paul en Witteman... gezegd dat hij het juist zo waardeerde van PVDA'ers... dat ze altijd bereid zijn, ook als het niet goed gaat, om te komen. Dus Hans, het is niet altijd luiheid van de dus, Nee, jawel, want ik vind dat je dus dat je op een andere manier moet werken, dat je uh, kijk de de tijdshorizon van een van een, van een talkshow is altijd uh, die, die van deze dag en het moet scoren en je moet uh, het eerste wat men doet de volgende dag om acht uur is de kijkcijfers kijken en als dan uh, iemand uh, goed is geweest voor een bepaalde quote en dat leidt tot aangename kijkcijfers, dan komt zo iemand boven in het adresboekje uh, te, te liggen en dan vragen ze die de volgende keer weer en als een redacteur iemand voorstelt van laten we nou eens iets anders doen, dan komt later de presentator binnen en zegt nee laten we toch maar weer nee, maar dit Peter gaat Politici vragen. die zelf niet het willen. Is. Omdat nee, ze ja, te ja, is, zijn. het is ook een kwestie van een beetje meer zeur. Een beetje meer, uh, meer aandringen. Want ik geloof dat verhaal namelijk niet helemaal. Maar Wilders ja. komt sowieso niet. Want daar nee, maakt je wil... ook een punt van. Dat klopt, ja. ja. Er zijn mensen die bewust niet kiezen. Maar er zijn bijna geen Kamerleden die op langere termijn niet heel graag op televisie willen. Misschien even morgen niet, maar dan overmorgen wel. Dus het is ook een kwestie van hoe ga je er anders mee om? Maar um, ik, kijk, je moet het niet alleen maar in de sfeer van de politiek uh, stoppen. Ik vind het, het bredere probleem is inderdaad. Dat er een soort gesloten systeem ontstaat van, van, van talkshowgasten. Mm. En dat redacties hun nieuwsgierigheid verliezen. En dat ik als kijker niet meer verrast word. Want ik vind de wereld door, daar kijk ik naar. Dat, is, ja, dat consumeer ik. Maar en doet soms dan is het Tan, want die is dus niet meegerekend. Ja. Doet yes. hij het beter, wat jou betreft? Uh, is dit dat wel weet ik gasten? nog niet. Ja. Ik vind wel dat hij iets... Ik vind zijn programma qua stijl en sfeer, vind ik prettig. Uh, en ik vind het prettig hoe hij uh, die talkshow leidt. Um, ik vind nog wel dat uh, RTL iets te veel zijn eigen uh, toppers laat Dat is een andere manier weer. Binnen hetzelfde systeem. Um, dus die dreigen in zekere zin ook hun eigen systeem te vormen. Oh, maar hij had gisteren een tafel met alleen maar vrouwen. Ja, ja. Nou, dat vind oh, ja. en, en hij volgens mij op dat gebied scoort hij veel ja. beter dan hij zelf. Maar dat is het andere andere punt in dat onderzoek van Thomas Boeschoten: dat uh, 30% van de talkshowgasten is maar vrouwen. Ja, en dat, is ja. Al, en dat is al zo vanaf 1999. Ja. Dat is ook helemaal niet meer geworden. Dat, uh, dat vond ik vooral. Hij zegt dat is een afspiegeling van de maatschappij. Je ziet ze ook niet in de top. Is het er stond waar. vandaag nog op uh, wel ingelichte kringen dat er nergens ter wereld bijna, behalve in Japan geloof ik uh, en nog ergens anders, dat er zo weinig vrouwen in topfuncties zitten als in ja. Nederland. Dus in die zin is het, ja, is het ook wel een afspiegeling van de maatschappij. Aan de andere kant is het ook, is het ook wel nou ja, weer het is een, die, die Maar het die, is niet een afspiegeling van de maatschappij zoals je hem ziet op straat, want die ziet er echt ja. anders uit. En ik vind dat je de ambitie moet hebben. Het gaat om ambities om, om, ja. om te proberen. Ik vind dat je als talkshow zou je juist moeten zeggen: Oké, okay, we hebben Peter R. De Vries gisteren gehad. Dat betekent dat hij de komende zes weken niet meer mag. En we gaan nu op zoek, en we zijn al lang op zoek, naar een aantal mensen waarmee wij de kijkers gaan verrassen. En misschien gaan we ze zelfs wel een beetje helpen uh, die cameraangst te overwinnen. Nee, kan ook. Maar nu over, over die vrouwen. Er zijn nog vorig jaar vanuit de NPO zijn er ook lijsten aangelegd, ja. samen met de Women Inc., een organisatie, waarin dan ja, vrouwelijke ja. experts uh, werden voorgesteld aan, aan redacties. Die zijn op, alle als, op alle gebieden? Op alle gebieden. Wat mis je in ja. je redactie? Aan wat voor woordvoerder heb je, nog, heb je nog belangstelling of behoefte? En die zijn echt als hapklare brokken daar afgeleverd. Ja, ja. Ik geloof goed, dat het is iets heeft Gehoopen, dat, dat, maar dat komt omdat de bureaucratie dan zegt: zo moet het. Hè? Het systeem zegt dan plotseling: we willen het anders. En het werkt en eigenlijk het alleen niet. maar als binnen redacties dat het besef ja, dat gaat ontstaan dat je anders moet werken. Daar gaat het om. We gaan bellen met een vrouw. Ja, journalist Judith Spiegel die heeft een open brief gestuurd aan haar Jemenitische ontvoerders. In die brief schrijft ze dat de ontvoerders zich moeten realiseren dat hun acties heel slecht zijn voor het land en voor de eerlijke Jemenieten. De brief is gepubliceerd door de wereldomroep en intussen al door tientallen Jemenitische media overgenomen. Judith Spiegel aan de telefoon, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heb je de brief geschreven, Judith? Dit? Uh, nou, ik schreef hem eigenlijk in eerste instantie omdat de wereld onder dat suggereerde. En daarna dacht ik, ik vind het wel een aardig idee. En uh, waarom vond ik het een aardig idee? Omdat ik uh, ten eerste gewoon natuurlijk pissiger ben op die ontvoerders en ze dat op de een of andere manier wil laten weten. Dat lees je ook goed tussen de regels door, moet ik zeggen. Uh, ja. Uh, ja, het blijkt ook raar om een hele aardige brief te gaan sturen. Nou, Het, uh, het begint bijvoorbeeld al over het aanspreekvorm. Je wilt ze niet deer kidnappers noemen. Nee. Ja, in, een, in, in elke Engelse brief zou je normaal beginnen met dear dit of dat. Maar dat zou, zou, vond ik, toch een beetje merkwaardig zijn. Want ze zijn niet dear to me. En, uh, uh, nou ja, Dat wilde ik duidelijk maken. En ik eindig de brief natuurlijk ook met regards not kind. Uh, <laughs> nog een keer dezelfde boodschap. Uh, maar de niet de enige reden uh, om, alleen om die ontvoerders te laten weten... van ik vind jullie stelletje eikels, want dat vind ik natuurlijk... Maar ik wilde ook laten weten aan die andere Jemenieten... dat ik het wel in de gaten heb dat, dat wat die kidnappers doen... niet alleen slecht is voor ons hè, als slachtoffer, gewoon heel rechtstreeks... maar indirect natuurlijk dat hele land naar de haaien helpt. Dat is één van de redenen waardoor dat land naar de haaien gaat. Ja. Is het niet naïef, Judith? Want jij schrijft dit en je spreekt ze eigenlijk uh, letterlijk aan... maar dan denk ik, van, ja, van uh, zal dat aankomen bij die mannen die jullie zo lang vast hebben gehouden daar? Nou, kijk, ik denk dat het letterlijk wel aankomt. In de zin, ik denk dat ze het wel zullen lezen. Want uh, ik weet, omdat dat in die maand ook elke keer het geval was... dat ze wel geïnteresseerd zijn in wat er op het internet verschijnt. Ook over hun acties destijds. Uh, daar waren ze altijd mee bezig. Dus uh, het zou me niks verbazen als ze het wel lezen. Maar of het ook figuurlijk aankomt, ja, uh, dat betwijfel ik natuurlijk. En, en zo heb ik het ook niet geschreven. Ik verkeer niet in de... Uh, in de veronderstelling dat we vanaf dit moment er nu geen ontvoeringen meer zullen plaatsvinden, nee. omdat ik ze een boos briefje heb geschreven. Nee, maar je hoopt wel een snaat te raken bij ze misschien. En, uh, zo was de brief in ieder geval wel opgezet. Uh, blijf nog even meeluisteren. Had ze de Boer, want we hebben meegeluisterd samen met Hans Laroes ook. Ja. Een goede manier om op deze manier nou even een statement te maken. Nou ja, een goede manier. Ik vind, ik vind mensen zijn heel graag geneigd om daar cynisch over te doen. Er werd er getwitterd van wat een rare brief en wat een gekke brief. Alsof zij inderdaad zo naïef is dat ze denkt dat er de ontvoerders gaan luisteren. Ik vind het eigenlijk wel goed dat je, dat je nog wat van je laat horen. En de boodschap is natuurlijk, het is wel door heel veel uh, uh, plat, ja, wat het, platformen overgenomen, overgenomen daar in Jemen... Ja. Uh, dat de, de, de boodschap is dat het gewoon niet goed is voor het land. Ja. Omdat je mensen niet meer komen. En niet meer durven te komen. Niet meer investeren in, in de economie ja. van dat land. Dus op zich, ja, uh, wat, wat, is er, wat is er mis mee? Mm -hmm. en het veeltel dus ook de... hier ook nog uh, belang bij. Want... Oeh, dat weet ik niet. Um, kijk, volgens mij is het heel eh, prima om op te schrijven wat je vindt. De hele wereld zit vol met Facebook en Twitter. Waarop allerlei mensen van alles vinden. Dit is een serieuzere zaak. En ik denk dat um, het effect hier niet zozeer de ontvoerders raakt... maar meer, laat ik zeggen, anderen in het land. Op een gegeven moment moet je toch ook een soort sfeer ontwikkelen van... ja, willen wij dit wel? Willen wij dat ons land zo in elkaar zit? Um, en uh, uh, ja, Jemen is haast geen staat. Het is natuurlijk een, een, het is, het is een falende staat. Maar desondanks ontstaat er misschien op een gegeven moment wel een soort beweging... een soort uh, ja, een bewustwording waarin er ietsje verandert. En één brief helpt niet, uh, maar het niet schrijven van die brief helpt, ook, helpt in ieder geval niet... Ja. Je weet niet wie hem uiteindelijk leest. Met nou, en ik denk dat hij redelijk gelezen wordt, want ik begreep inderdaad dat hij al redelijk gepubliceerd ja, is daar op allerlei ja, sites. Ja. Ja. Judith, heb je al reacties gekregen, heb ik daar vandaan? Ja, heel veel. Ik, uh, die brief wordt natuurlijk dan al door iedereen gedeeld in die social media. Mensen. Kijk, jij lezen zo'n brief heel anders dan wij. Wij lezen het met een cynische blik. Hmm. En zij lezen het, je niet zijn niet zo cynisch. Uh, lezen het met een hart onder de riem blik. Want zij zien dit inderdaad wel als een. Uh, ...een bericht aan hun, aan hun allemaal. Ja. Uh, want ze schamen zich allemaal dood... ...en ze willen ook dat er iets verandert. Dus... Maar van, ja, ik... van, de, van de ontvoerders nog geen teken? Nou, wow, nee, ik denk niet dat ik, uh, dat ik straks een berichtje krijg. Mooie openbrief. Ik moet ja. dat niet. toch even vragen, ja. natuurlijk. <laughs> Dank, Dank dat je even aan de telefoon kwam, Judith Spiegel. Nog even, Hadassa en Hans. Vanavond, uh, uitreiking weer van de uh, omroep... ...man en vrouw van het jaar. Vorig jaar was Matthijs van Nieuwkerk het. Het jaar daarvoor John de Mol. Nou, vanavond is dus opnieuw uh, door de redactie van Broadcast Magazine... Iemand onderscheiden, Hans. Wie moet het worden? Hij zit nu nog mm, na te denken. Nou, doe jij dan maar. Ja, nee, ik, ik, heb, ik heb, niet zoveel... Jaren al gehoopt dat iemand ja, dat zegt. zeggen. zeggen. Ik heb, kijk, um, dit is een feestje waarin mensen hun eigen vriendjes uh, uh, kiezen, uh, zoals dat op, zo op, op heel hoor, veel plekken ik gebeurt. Ik heb nooit zoveel met prijzen. We hebben ik, samen in de jury gezeten van de bolten op ja, een, een, een interne en prijs een, dat, ja, <laughs> dat was meer voor de lol, hè. Oh, okay. en, uh, en, en dat had een inhoudelijke ambitie. Dit, ja. ik, ik, ik bedoel, ik, ik wens iedereen heel veel succes. En ik, ik, bloemen en champagne, ik, ik heb er niet zoveel mee. Oh, dat zijn, ik dus ik dat heb er dat niet dat een favoriet ja. iemand. Ik heb wel eens een suggestie. Ik dacht, dat ik een vrouw doen. Willemijn Maas, vertrekkend uh, directeur van de, de AVO. Per 1 januari vertrokken. Die heeft die fusie geleid. Dat, heeft ze, dat heeft ze goed. was niet makkelijk. Dat heeft ze heel goed gedaan. Ik vind dat ze de AVO ontzettend goed in zeven jaar... Jaar, uh, uh, heeft ach achtergelaten na zeven jaar met prachtige cultu cultuurprogramma's. Uh, nou, nu weer een prachtige dramaserie. Ik, uh, ik vind dat ze het echt goed heeft gedaan. En uh, jammer... dat er nu weer een uh, vrouwelijke directeur... is verdwenen daar ja. in Omroepland. Willemijn Maas, namens jou genomineerd. Ja, En nou okay, Dan ondersteun ik wordt. deze ook, want dat vind ik wel een goede... Ja, ding. dat is de makkelijk. Ja. Nee, ja, jij wilde ja. ja, hem hebben, dat is waar. Nee, nee, nee. We gaan het wel zien vanavond. Uh, misschien is het wel Felix Meurles. Die wint tegenwoordig alle prijzen, ja. dus... Uh, kan maar zo. Hij is er zometeen na 12 met Willemijn Veenhoven in de Nieuws BV. En wij melden ons morgen weer even na negen. Fijne dag toch. Tot morgen.